Nu is er jaarlijks ongeveer een half miljard euro voor beschikbaar. Op welke manier er wordt bezuinigd is nog niet duidelijk. Op Schiphol is een piloot van Delta Airlines aangehouden omdat hij teveel had gedronken. Hij zat net boven het toegestane alcoholpromillage van 0,2. De Amerikaan stond gisteren op het punt om met 200 passagiers naar New York te vertrekken. Hij werd opgepakt na een anonieme tip en kreeg een boete van 700 euro. De passagiers hebben de nacht in hotels doorgebracht en vertrekken vandaag alsnog naar New York.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 In Amerika zijn twee voorverkiezingen gewonnen door de Tea Party, de uiterst conservatieve vleugel van de republikeinen. Bij de voorverkiezingen bepalen de partijen wie zich kandidaat mag stellen voor de congresverkiezingen. In Delaware en New York wonnen kandidaten van de Tea Party het van meer gematigde republikeinen. Dat is gunstig voor de democraten, die nu sneller de steun krijgen van kiezers in het midden. Na de Franse Tweede Kamer is ook de Franse Senaat akkoord gegaan met het Boerka-verbod... Dat gebeurde met overweldigende meerderheid. Er was slechts één stem tegen. Vrouwen die straks in een openbaar gebouw een niqab of burka dragen, kunnen een boete van 150 euro krijgen. Mannen die hun vrouw dwingen hun gezicht te verbergen, riskeren een boete van 30.000 euro. Alleen het Hoge Rechtshof kan het verbod nog tegenhouden.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 om half negen komt onze bekende pastoor Duivens met veranderingen in de kerkmuziek.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 En wij proberen dingen op te pikken die de verenigingen, boven de verenigingen staan en, en daar iets mee te doen. Want jullie zijn begonnen op 27 maart 2009, dus eigenlijk al meer dan een jaar is uh, deze vereniging, ja, ja, dat deze stichting Ja, het klopt, uh, twee jaar bijna. Wie is er met het idee gekomen om meer, meer met elkaar samen te werken in Zandvoort? Ja, dat idee dat was er natuurlijk al langer, maar ja, uh, er zijn verschillende belangen die botsten een beetje hier en daar.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 Ook in die jaren, ietsje later, ietsje eerder nog. Ietsje eerder, ja. Dat is, dat, volgt, dat zijn dat is een randgeval. Ja, die, ja. die, die hadden we mee mogen nemen. Daar ja. gaat het niet om. Maar toen is gekozen, kunnen we iets met het water gaan doen? En daar is dus de variatie op gekomen. De smaak van het water. Heel ja, leuk. Ja. En ik moet zeggen, het is een leuk item. En uh, ja, het is, slaat goed aan. Laat u ook de, de mensen die lopen het water weer uh, proeven? Ja, het, ja uh, morgen bij de opening, we krijgen nu een of één woord, op, gaan, gaan we beginnen natuurlijk en dan ja. hebben we wel iets met water. Oké, okay, ook iets ludieks weer? Nou, niet zo ludiek. Niet zo ludieks, niet zo lief, nee. maar in ieder geval er komt water. Ik of, hoop dat er, een kraan, <laughs> dat er nog water uit de kraan komt. Ja, bent Iemand met een waterhoog misschien? Nee, we niet erbij, gelukkig. Jullie hadden toen ook een uh, historische route gemaakt. Wat kun je daarover vertellen en wie deed die?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 Ik, staat er weer een, in, ik, hoef, ik hoef er niet veel over te vertellen. Er staat er weer één op invallen. Hè? Ja, dat gaat, dat gaat maar door. En, uh, het is zelf vreemd. Landelijk maak je dat natuurlijk. Ik kom ook nog wel zeggen als anders. Ik was een paar weken geleden in Weespen. En dan staat er een, geef het maar even aan. Dan staat er een voorgevel. Een oud Weespen. Weespen is heel oud. Een oud vestingsstadje. Uh, er staat een, oude, een voorgevel. Die staat er helemaal in het oude stijl. Gestut en wel. En daarachter zijn ze met grondsanering bezig.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 Ja, als, als er nu iets gaat gebeuren, dan hoop ik er als een bok op tafelkist op te zitten om daar dus aandacht voor te voeren. Maar er zijn toch wettelijke bepalingen voor? Ik bedoel, de okay. gemeente weet toch nou, goed dat als het daar gesloopt uh, Die wet is net anderhalf jaar geleden wordt. ingevoerd.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 Dus dan nou moeten we als dus, burger moeten wij, uh, de straat op, uh, ja, de barricades. Dat, en de gemeente weet het donders goed zelf. Dat is jammer. jammer. Dat is ja. Maar goed, dat betekent dus dat jullie uh, met Argus ogen... elke beweging in Zandvoort nu moeten gaan uh, gratis laten. Uh, we houden dit al in de gaten, ja. En, en, en, uh, kijk, we, zitten, we noemen ons behoud erfgoed. Dus, uh, en erfgoed is alles wat. wat uh, ook een stukje cultuur. Uh, uh,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 dan heb jij niet een worden... kamertje over in je huis? Uh, misschien wel. <laughs> Mijn huis bestaat ook van 1900, dus zit net op de Oké, okay, <laughs> Nou, dan uh, mogen we er. <laughs> maar maar uh, misschien in het museum dat er wat mogelijkheden zijn om dat in de toekomst te gaan organiseren. Het zandtje museum. Museum, ja, ja. ja. Hebben jullie al een vast contactpersoon bij de gemeente? Ja, ja. ja, ja. En wie is dat? dat, is, dat is Henk uit Slink dat okay. is, uh, en, en Laura Boei, dat zijn de vaste ja. personen die oh. daar dus. Uh, ons, ons, ...waar we, onze aanspreekpunten zijn. En, dat is, uh, en, en uiteraard de wethouder Gertone. Dat is, uh, ja. En dat, uh, de, de contacten zijn prima. En ga je ook naar gemeentevergadering? En vraag je dan spreektijd als ja. er iets is ja, dat je ja, denkt van... Nou, we moeten wel even de tussendoor tijd hebben natuurlijk. want ja. uh, Je hebt ook nog wel eens andere dingen te doen. Maar Kun je een voorbeeldje ik, uh, geven? Wat heb je dan gedaan ooit? Nou Ik ben met de bombschuit bezig geweest. We hadden ja. eigenlijk uh, afgelopen keer... ...op uh, de commissievergadering moeten zijn. Maar ik had een vergadering er, ergens anders... ...van de, de sportvereniging en ik was te laat. Maar vertel eens van de bombschuit... Wat zeg je nu? Vertel eens van de bomschuit. Nou, de bomschuit hebben we al een presentatie toe overgehouden toen. Hè? De bouw van de bomschuit. En ik ben bij de steebekundige geweest. En met, met meerdere mensen. Met, met ons, ons bestuur. Maar dat, dat, dat ligt stil. Volkomen stil. Dat is die grote boot die je op een plein zouden, zouden willen hebben. een plein hebben. Ja. of ergens anders gebouwd of gepresenteerd willen zien.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 Maar men, heb, men heeft kennelijk andere ideeën over het gasthuisplein. En zegt: ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat willen we daar niet hebben. Maar ik heb ook geen reactie gekregen. Waar willen we hem dan wel hebben? Badhuisplein? Uh, nou ja, Badhuisplein zou een optie wezen. Het zou ook op een rotonde kunnen, bijvoorbeeld. Hm. Als je binnenkomt, rijden. en zien. Dat werd gisteravond ook gezegd. Uh, er worden heel veel rotondes gemaakt. En elke, op elke rotonde moet een beeld staan. Ja, ja. waarom dus geen schip? Ja. Waarom niet een boot? Een <laughs> bomschuit. <laughs> hebben, jullie, hebben jullie wel eens aan gedacht om zo'n ding als het nog te bouwen en om dan te gaan. Uh,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 Een beetje officieel denk ik, maar dat weten we nog niet precies. hoe flesje het water Een beetje bij. flesje water denk ik, dat zal wel uh, het item worden. Verschillende smaken, zoutraden. En ook zondag zijn we dus weer open van uh, 13 uur tot 17 uur. En uh, dan hopen we dus daar veel bezoekers te zien. Daar aangekoppeld hebben we In dit dus geval van, is dus het uh, museum gratis toegankelijk. Het museum is gratis toegankelijk.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 En het doopregister is erin zagen. Oh, dat kan je dat misschien. Is uh, ja, als voor je oude, oude zien in het Dus boek. kun je ja. zien wanneer ja. je ooit gedoopt bent in het, en ingeschreven bent in het oude doopsregister. Dat is wel ja. heel uniek. Maar waarom doet de katholieke kerk niet mee? Is die niet uh, de, oud genoeg? We hebben is er wel die, uh, ja, een open monument. Dat is natuurlijk het punt. De katholieke kerk is van de jaren 1920, 1930, mm -hmm. geloof ik zelfs. Ja. Dus die was wat jonger. Ja. En ze hebben net, daar hebben we ook vorige week nog over ja. gesproken, ze hebben net een open dag gehad. Dus het was voor hun een beetje te veel ja. om daar weer op dit moment weer op in te springen. Begrijpelijk. Ja, um... en we hebben de looproute dan. Hè? Dus dat heb ik nog even verteld. Gekoppeld aan, dus de pompen, hebben we de pompenroute. Loop, pomp. loop naar de pomp. Loop naar de pomp. En die wordt begeleid door wie? Nou, Bob Gasner heeft zich Bob daarvoor beschikbaar gesteld. Ja. Als er voldoende belangstelling is, dan houdt hij die route door het dorp met, aan de hand van, van de looproute.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 Gewoon even op de website kijken. Vertel. Erfgoed Zandvoort. www.erfgoed.nl ja, ja. Wat is daar je, te zien? Daar word je door. Daar zie je dus eerst eerste plaats in onze, onze ideeën. En dan word je doorgelinkt naar de diverse verenigingen. Dus en dus dus dan, dan kan je dus alles bekijken wat er dus verder... Dus eigenlijk alle aangesloten verenigingen, alle verenigingen hebben de, die de website... Dus wij willen niet dus... Uh, je wil niet de rol van de vereniging, de vereniging gaan overnemen. overnemen. Nee, nee. nee, de verenigingen zijn zelf van eigen... Alleen op dit moment waar we van zeggen, die Open Monumentendag...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 Doen jullie daar iets mee? Hè, om Wij te... doen er iets mee, de gemeente doet er naar mijn mening ook nee, iets mee. Nee, maar maar is er wel, he? dat zijn het zijn de mooie dingen inderdaad. Probeer je niet bepaalde gebouwen erop te krijgen? Uh, nou, wat ik net al zei, de watertoren zou erop moeten staan en die staat er ook op. Maar er zijn ook uh, diverse huizen die erop staan, gebouwen die erop staan. De, de, de, de stationsgebouwen, er zijn er meerdere dat bij. stationsgebouw is een rijksmonument. Stationsgebouw, ja, dat is een, dat is een... Ja. Maar er zijn meerdere gebouwen die erop staan. En ja...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 En zo zijn er dus meerdere mogelijkheden in Zandvoort om dat te gaan ontwikkelen. Maar wat houdt dat in? Komt er dan ook daadwerkelijk een ambtenaar die uh, mee gaat uh, adviseren uh, of informeren? Een beetje geld? Nee, Hoe moeten we dat, dat zien? Nee, hebben we nog niet nee? nee. Maar we proberen zelf in, in onze wereldsgroep... Is, is er nog wel een, een dorpsgezicht uh, te ja, ja, beschermen in Zandvoort? Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Noem eens. Zeker. Haarlemmerstraat? Ja, ja, ja, geweldig. Goh, en er is ook iemand in de Haarlemmerstraat die zich daarvoor hard maakt. Ja. En langs de deuren zal het zo geweest hebben, gevraagd, heb foto's, ja. die staat aan het verzamelen op de? Patrick Verheij. Patrick Verheij. Ja. ja, leuk. En ook de Kostelorenstraat? Ja, ook oude straat. Dat is ook een oude Hormen, straat, alleen, oude alleen dat de jong die spant zich daar erg voor. Ja. Ja. En uh, ik zou bijna zeggen, ook een stukje zeestraat, de Brederode straat, dat zijn straten waar je toch van zegt, jongens, we moeten niet diezelfde kant op gaan als de hoge weg. Ja. Nee, nee, precies. Want dan gaan we echt benidormachtig. Uh, <laughs> Alleen de zon torm worden. <laughs> dan, dan heeft hij wel zijn naam verdiend, hoge weg. Hoge weg ja, het, is een hoge, het wordt langzamerhand een hoge weg. Nou, ik zou zeggen, noem nog één keer uh, jullie internetsite. Dan kunnen de mensen meteen de computer eventjes... Uh... Ja, erfgoedzandvoort.nl uh, daar, daar kan je meteen je link en uh, dan kan je doorgaan. En, uh... en voor degene die uh, net intunen, morgen is het Open Monumentendag. En Zandvoort uh, uh, doet daar heel veel aan. Hoe laat en waar? Nog eenmaal dus, uh, de, de protestantse kerk van 11 tot 4. Met oude uh, doopregisters en uh, mogelijkerwijs doopjurken en een doopvond. Misschien nog een echte doop ook.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 Meneer, verkochten ze hier ook iPods? Oh jee, maar ja. graag. <laughs> nee, die bestonden toen er nee, niet. Geweldig. Maar dat was toch een leuke vraag. Kun je naar hoe het en hoe ja, de gedachten van die ja, kinderen gaan. Ja, ja, zien Zo van vuur via de iPod. Mag je hartelijk bedanken dat je gekomen bent en uh, heel erg veel succes en zeker mooi weer morgen. Dankjewel. Hey wel. don't make it bad.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 Love says so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 En uh, inderdaad, fotograaf, verslaggever voor verschillende krantjes, internetsites. Noem eens, welke kranten? Haams uh, Dagblad, uh, af en toe uh, Telegraaf en ook uh, Krant, kleinere krantjes. En welke sites? Uh, onder andere zetvoort.nl, dat is je eigen, uh, doel, ja. Ja, eigen site. En ik ook. Uh, AB Radio, uh, internetsite, uh, Webregio, een uh, aantal andere sites. Nog. Webregio ook, televisie. Ja, Webregio, uh, ja. Ja.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 Hartstikke fijn. Wat voor werk doe je verder dan eigenlijk de hobby? Of is dat in wezen jou, mm. jouw werk nou, heb, eigenlijk en jouw inkomsten in, al? Nou, ik heb in de horeca gewerkt, maar uh, ik kan hier ook wel een zakcentje mee verdienen. Oké, okay, dus. ja. ja. Maar studeer je nog ergens voor? Ja, ik studeer hotelschool in Amsterdam. Oké. Okay. Oh, oh. Hé, hey, dat is heel wat anders. Ja. Ja, je, wordt ja, anders. je wordt meteen ja, o geroepen hier in ja. Hotel Hoogland. Die zijn op zoek naar personeel. Ja. Ja, ik ben leermeester. Oké. Maar hij gaat alleen maar op voor eigenaar. Dat mag hij doen. Oké, nou, dan wordt hier al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 Nee, ja, ik, ik stuur soms wel eens wat foto's op, maar uh, niet uh, volgens mij nog meegedaan. Mm. En op welke plaatsen kom je om je foto's te maken? Ja, zo vreemd. Uh, kan overal zijn. Ja, het kan een ongeluk zijn: het uh, gebeurd een circuit. Is,